Huisplein. Hartstikke goed. Dus luisteraars, blijf luisteren. Nou, we hebben genoeg ideeën aangedragen om, uh, om dit weekend te, te, te doen. Dat dacht ik ook, voldoende M te doen. Muziektheater morgen op de Raadhuisplein. Uh, we kunnen naar het circuit, we kunnen naar het strand. Nog meer zon volgens Lex. Dus. En wat ga jij volgende week zaterdag doen tussen 2 en 5? Uh, jouw gezelschap houden. Ja, toch wel. Toch wel. Toch wel. Ja hoor. Oké, okay, nou daar ben ik blij om. Tot volgende week. Tot nou, volgende week luisteraars.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 Informateur Opstelten heeft nog een voorstel gedaan om te voorkomen dat de onderhandelingen over een kabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV zouden mislukken. Dat schrijft hij in zijn eindverslag. Opstelten wilde doorpraten om dan als er een concept regeerakkoord was te bekijken of alle fractieleden het konden steunen. Dus ook de drie CDA-dissidenten. PVV-leider Wilders wilde die garantie vooraf. Opstelte had kritiek op de brief van CDA-onderhandelaar Klink. Hij vindt dat Klink daarmee de vertrouwelijkheid van de onderhandelingstafel heeft geschonden. In Wit-Rusland is een tegenstander van het regime van president Lukashenko doodgevonden in zijn weekendhuisje. Volgens de Wit-Russische regering heeft hij zichzelf opgehangen. De mensenrechtenorganisatie Garta 97 vindt dat zeer onwaarschijnlijk. Oleg Bebenin leidde een belangrijke oppositiewebsite in Wit-Rusland. De regering probeerde van alles om hem tegen te werken. Bebenin speelt verder een belangrijke rol in de campagne van een lid van de oppositie tegen Lukashenko. Tony Blair is in Dublin bekogeld met eieren en schoenen. De Britse oud-premier was in de Ierse hoofdstad om zijn nieuwe boek te promoten. Blair werd opgewacht, opgewacht door zo'n 300 mensen die protesteerden tegen zijn rol in de Irak-oorlog. Hij werd niet geraakt. De politie in Dublin heeft drie mensen opgepakt. Het weer. afwisselend bewolkt en zonnig. Op een enkele plaats kans op een bui. Middagtemperatuur rond 18 graden. Morgen zonniger en een paar graden warmer. Dit was het NOS Journe.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 Mark Medley van de Toppers 2010. Jawel, de CD's zijn met allemaal leuke liedjes. Ja, en deze CD zou dan ook uh, als uh, rode draad door ons programma lopen. Want uh, we zullen zeker meer van deze CD vandaag uh, gaan draaien. Ja, en dit is. Entertainment for You hier op CFM Zandvoort. Van uh, 5 tot 7 uur op je uh, lokale radiostation. ZFM Zandvoort 106.9 Goedemiddag Goedemiddag Rudy Hoe gaat En luisteraars het? natuurlijk En luisteraars natuurlijk Hoe gaat het met je? Ja het is echt uh, te huis op dit moment Echt gek huis Het is druk hè? Ja, ik zie het, het ook aan je Ja zie je het ook aan? Ja ik zie het ook uh, Geloof ik heb ik de wallen van Wim Kok <laughs> Je struikelde net over je wallen Ja ja ja ja ja Nee er gaat hoop gebeuren komende tijd um, ik kan er helaas nog niet zoveel over zeggen, maar ik ben natuurlijk... Uh, heb ik verteld over de single van uh, Dindy, hè? Ja, uh, klopt. Din, de zanger is Din eigenlijk. Nu, uh, haar artiestennaam is nu Ho Dindy. Hoe geworden. gaat het daarmee? Uh, ja, daar gaat het echt heel goed mee. Nadat ze mee hebben gedaan aan de CFM Zomertour. Ja. Want uh, dat was ons laatste programma dat we echt samen hadden gepresenteerd. Vorige week was ik even te gast. Ja, zo. klopt. Yeah. En uh, ja, daar, uh, dat die, uh, daar gaat de CD dus komen, heb ik vorige week gezegd. En... Uh, ja, op dit moment zit ze nog in Arnhem. Die? En nu? Uh, ja, ja, op dit moment de laatste riedeltjes van haar cd af aan maken, want okay. uh, ze moesten heel even terugkomen om eventjes een paar riedeltjes af te maken. Dat er hoort gewoon bij een goede cd. Als je een goede cd wil maken, moet je een paar keer terugkomen. Ja, tuurlijk. En dat is niet falen of zo. Nee, je, je doet het goed in stappen. Je maakt eerst een demootje, dan ga je het opnemen en dan ga je het afwerken. En dan is het, nu, dan is het nu de laatste voegsel ertussen aan het doen en dan komt het helemaal goed met die cd. Um, ja, zo meteen, na het volgende plaat, ik ga even zo meteen de titel van het nummer opzoeken. Ik weet, ik weet, weet het niet, ik jou. weet het niet uit mijn hoofd nog, okay. want ik ik ben uh, echt met van alles bezig. Maar er komt uh, 22 oktober een cd-presentatie. Van uh, in, in, uh, in Club Fame. Fame, hier ja. in Zandvoort. Ja. Uh, in de Haltestraat. En uh, ja, 22 oktober vanaf half negen in uh, Fame. Allemaal leuke gastartiesten. En uh, natuurlijk Din, die zelf. En natuurlijk ook Xaier. Want die gaan ook dan een cd-presentatie geven. Maar cd -presentatie je zegt het Din, die. Maar dat wordt ook echt haar artiestennaam. Ja. Oké. Okay. En dat komt ook zo op de CD te staan, Dindi. Ja. ja, het verkoopt op zich wel. Het ligt wel lekker in de mond, zeg. Maar Dindi, ja. toch? Ja, Dindi. Nou, ik ben benieuwd. Daar ben ik dus afgelopen week mee bezig geweest, met de CD-prestatie, wegen met alles. Dus, en er komt een DJ-contest, dus dat is ook wel... DJ, uh, oké. Okay. Ja, ja, ja. Oh, leuk. Dus uh, ik ben allemaal benieuwd, het gaat uh, de komende tijd heel druk worden. Volgende week ben ik er natuurlijk nog en daarna ga ik lekker ja. uh, twee weekjes heerlijk met mijn zwembroekie naar Turkije. Oh, lekker. Hoe gaat het met kunstverstijn? Goed, goed, goed, goed. Zometeen ja? veel meer erover. Oké, okay, ja, is goed. Nou, tijd voor een plaatje. Dit is Bluff samen met de Counting Crows en Holiday in Spain.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 Misschien baby ik Spanja als besluit Make in het bed. geen slachten Ik ga stiekem tussen de zijkers. Luchtweg naar. Dit is ZFM. ZFM in Zandvoort. En jij bent erbij. ZFM. On a day like this, the feelings are so strong by the dream it's hard for us to see will we count the cost of always wanting more never satisfied with what we had before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 Alles willen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 Welkom hier bij Entertainment for You. Jawel. Ik hoop dat ja. ik, uh, wat wil je zeggen? Ja. Ja, wat gaan we doen eigenlijk vandaag? Wat, ja, we, wat, wat gaan, gaan we doen? besproken? <laughs> nou, in ieder geval gaan we heel veel lekkere muziek draaien. Hier bij Entertainment View. Als rode draad hebben we de toppers. Daarom ook een Jeroen van de Bomen. Ja, klopt. En, uh, en vooral de nieuwe CD van de ja, toppers. Die uh, ja, hebben we vorig jaar uitgekocht. ook gedaan. Op die manier een beetje de rode draad van de toppers CD. En uh, ja, hij is gewoon wel leuk geworden. Ik vind dit, uh, als ik het zo hoor, toch een, een van de leukste toppersconcerten geweest. Ja, ik ben er geweest. En ik weet niet hoe de eigenlijk de andere waren. Was ik niet bij in het stadion. Maar wat ik heb gezien, ook op dvd, vond ik dit jaar sowieso het leuk. Ik vond het eerste jaar vond ik trouwens het ook eerste heel goed. leuk. Het ook jaar was het leukst, vond ik. En daarna komt deze gewoon. Ja, klopt. Ik, Als ik de muziekkeuzes zie, vind ik het uh, hartstikke leuk uitgekozen. Ik hoop trouwens dat Geert Joling uh, wel doorgaat met de toppers trouwens. Want ja. uh, het gaat toch niet zo lekker met hem. Hè? Nou, het, ging, het gaat nu weer iets beter. Vorige week heb ik nog een berichtje voorgelezen dat hij uh, binnenkort dat hij weer gaat beginnen met zijn werkzaamheden. Zeg maar, maar dat op was tv. toch niet zo. Hè? Het, blijkt, het blijkt niet zo te zijn. Nee, we hebben een mail gekregen via Hives. Uh, kijk het was uh, woensdag. Ja. Dat hij uh, schreef dat de mediaberichten die rond om Gerard Joling geschreven waren, toch niet klopte en dat hij gewoon volgende week nog even vertrekt een paar weken naar Italië okay. om toch nog even verder bij te komen, want hij heeft een ruis in zijn oor en die ruis wordt veroorzaakt door stress en daarom kan hij gewoon niet optreden nog natuurlijk, en maar ook niet presenteren Weet je wat ik een van die aparte dingen vind? Dat een medium, die heeft dit aan het begin van het jaar, ja. dit voorspeld Inderdaad, en vorig jaar ook al die maagklachten van Gerard Joling uh, want in 2009 had hij maagklachten. En uh, inderdaad, toen moest hij ook een paar weken rust nemen. En uh, nu, deze dingetjes zijn voorspeld door Peter van der Urk. Ja. ja, het is toch knap. Heel erg apart dat dit allemaal zo gebeurt. Ik ja. vind het echt uh, super knap. Um, ja, maar wat we gaan doen, dus vandaag uh, de toppers als, uh, als rode lijn door, door uh, de... Uitzending en uh, daarna, ja, daarna gaan we het hebben ook over zo meteen, zo zo gaan we het hebben over, uh, ja, een evenement in Club Ocean, de, hoe heet het evenement ook weer, Rudy? Uh, Even kijken, uh, Exclusive s van de Walter Productions ja dus daar gaan we het zo meteen we het, uh, ja. gewoon even goed over hebben met die jongens ja en uh, tijdens de uitzending kunnen wij drie kaarten weg uh, of uh, drie keer twee kaarten uitgeven uh, ja. voor deze show dus um, ja wilt u daarna natuurlijk voor in aanmerking komen dat kan hè stuur een mailtje via redactieabstaatje zfmzandvoort.nl dan kan je gratis naar binnen naar de ja, de 90's party, party ja. in club Ocean op uh, de datum is heel erg belangrijk op 11 september, <laughs> zaterdag. 11 uh, september. Aparte, een mooie, ja, maar... ja, een mooie datum, hè? 11 september. Zaterdag, misschien kunnen wij er dit keer wel echt, heen gaan. Echt knalfeest, nu. wat? Misschien kunnen we er dit keer wel heen gaan. Ja, misschien nu <laughs> wel, ja. 11 <Elf laughs> september. Op uh, een regense vakantie. Nee, nog net niet. Ik wel je in Nederlands feestje nog hoor voor Turkije. Ah, tuurlijk. <laughs> maar in ieder geval, de, de 90s party uh, in. Uh, in uh, Club Ocean door Walter Productions georganiseerd. En daar gaan we het zeker zometeen eventjes over hebben. En we kunnen kaarten weggeven. U, heeft u geen e-mailadres? Dat kan. Hè. Dan kan u ook even bellen naar 023 573 1969. Nogmaals 023 573 1969. En dat is ons telefoonnummer van de studio. En wie weet, wint u die kaarten wel? Bellen dus. Bellen naar uitzending. En wie weet, win jij die kaarten? Zometeen informatie over de exclusive 90s. Maar Eerst een heerlijk nummer, een beetje gauw gouden ouwe. Het is Toto in Afrika.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 Geweldige plaat hier op CFM Zandvoort. Het lekkerste station van uw regio. Zoals ik al zei. Ze volgen we de rode lijn door de uitzending. En dat doen we met de toppers. De nieuwe CD van de toppers. Uh, zenden wij af en toe een paar leuke nummers uit. En in dit geval de Ramse shaffi uh, medley. Ja, hij is toen de tijd uh, overleden. Het was een geweldige artiest met geweldige nummers. En um, ja, ik vind het gewoon een geweldige medley. En... Um, ik ben, ik, als ik, dit, als ik uh, deze zanger uh, hoor, zingen altijd, uh, krijg ik altijd best wel toch wel kriebels uh, in mijn maag. Ja, dat kan hij voorstellen. Heeft mooie, hij heeft zo'n mooie stemmen, maar wie weet brengen de toppers het ook wel mooi. Ja. Dus we gaan gewoon lekker luisteren naar de medley van uh, ja, Ramse Shafi. Hoe deden ze het in de arena, Rudy? Ja, geweldig natuurlijk. Ja? Maar ik zal even de nummers zeggen die worden gezongen. Ze zingen als eerst Pastorale, daarna Sammy, kijk omhoog, Sammy, da -da -da. daarna Laat Me. Wij zullen doorgaan en als afsluiten natuurlijk zing, vecht, hel, bid, lach, Hoor... werk en bewondering. Hoe ging die arena dan met dat nummer? Nou, iedereen zong natuurlijk mee, hè. Want iedereen kent het uit het hoofd. Het is niet heel erg moeilijk of nee, zo. Nee, ze hoeven het niet dus te lezen op De dat hele scherm. arena ging helemaal uit de kop. Ik blijf erbij. Volgend jaar moeten wij ook gaan. Ja, ik vind het prima. Ik uh, blijf erbij. Gaan lekker draaien. Kristallen, kometen, maar en planeten aan, alles draait om mij. En door de witte wolken, poort tot in. onder de golven boord, mijn vuur, mijn liefde, ziek in de aarde. En bij het water speelt een kind, en alles helpen die het vindt. Al van je warmte op mijn gezicht Al van de koper kleur van jouw leer Ik geef je water in mijn hand En stel uit het zoute zaal Ik heb je lief Denk je dat ze je niet mogen? Waarom loop je zo gebogen? Sami met je ogen, Sami op de vlucht Hoog, Sami, kijk omhoog, Sami, Want daar is de blauwe lucht Sami, loopt niet zo verlegen Zo verlegen door de regen Waarom loop je zo verlegen? Samie door de stegen, Sammy van de stad Hoog, Sami, kijk omhoog, Sammy, Want daar wordt je Domadom is kijk niet op zich heen, doet alles alleen en vindt de wereld heel gemeen. Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander al komt de spiegel mijn gezicht. Voorlopen, blijf ik nog jouw zaak, jouw schotten schaap, jouw trouwen veen. Ik blijf nog lang en de liefde wangen, langer blijven wie ik ben. Met die de Soul Wash. Daar album staat het. En de Seven Nation Army. Het is een... Lukt het? Het is een koffer van uh, Seven Nation Army. En het is een geweldig nummer. Zo! So, lukt het een beetje, Roy? De microfoon dondert naar beneden. Dus oh, één moment. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Nou, ik ga even wat opzoeken. Waar heb je die mail staan? Kijk. Daar is Prima. Nou, we hebben iemand in de studio. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, Juliane. Julian Walters. Correct. En uh, jij bent de organisator, organisator, hoe zeg je dat? Van uh, de 90s exclusive. Exclusive ja. 90s. Kan je daar wat over vertellen? Ja, ik ben vorig jaar in maart begonnen met een feest te organiseren. Ja. En ja, wat is leuker dan uh, de 90s weer terug te laten komen? Ja, tuurlijk. En dat concept is onwijs goed gelopen en dat was gewoon super. Eh, daarom hebben we het nu maandelijks in Alkmaar ook. En nu hopen we het ook een beetje zand voor te kunnen, kunnen krijgen. Want uh, het is. Kijk, het was de. Wanneer was het? De 24ste. De 24ste. En ja. is het de eerste keer dat het wordt gegeven of is het al vaker gegeven? nu in wordt nog. Alleen, nog. alleen in wordt de eerste keer? Ja. Okay. Alkmaar, uh, dus uh, zijn we al een jaar bezig. Ja. En uh, dat loopt zo goed. Dus, er staan een dikke rij voor de deur. Oké, okay, uh, leuk. Elke laatste zaterdag van de maand is er daar ook. Oh. Dus nu gaan we kijken en een beetje uitbreiden... kijken of we een beetje op tour kunnen gaan. En Zandvoort uh, is onze eerste locatie, ja. Club Ocean. En wat voor publiek wordt daar getrokken uit Al Alkmaar? Wat ouder publiek of ook nee. jongeren, 18 ja. leeftijd? Of het wat? is heel verschillend. Dat ja. maakt het zo heel leuk. Uh, mensen die van dansen houden, van goede muziek... Ja. en die gewoon lekker los willen gaan op een avond... die, uh, die zijn bij ons te vinden. Oké, okay. leuk. Uh, ja, het is in de Club Ocean, 24 september... Um, ik zou voorverkopen, kan je kaarten kopen bij Bruna in de grote Krocht in Zandvoort. Of op de site exclusive90s.nl. Uh, hoe verwachten jullie het met de drukte? of uh, hoe, hoe verwachten jullie dat? Uh, we zijn dik aan het promoten, dus ik hoop uh, volle bak. Volle eigenlijk bak wel, ja. ja. Oké. Okay. Daar gaan we vanuit. Dus je moet wel snel kaarten gaan bestellen eigenlijk. Ja, ik denk met twee weken dat je echt wel zeker uh, nou. je kaart binnen moet hebben. Okay. Ja, want er kunnen, maar, uh, mac, er kunnen maximaal uh, 500 man in Club Oceanen. Ja. En um, ja, wil je er nou bij zijn, en, uh, en, uh, ja, dan kunnen mensen ook kaarten winnen vandaag. Hè? Ja, klopt. Dus dan kunnen ze even bellen naar 023 573 1969. Nogmaals 023 573 1969. Of stuur een mailtje naar redactie.apensaartje.zfmzandvoort.nl. Maar nu nog even terug naar het evenement. Ja. In ieder geval 24 september gaat het allemaal gebeuren. Uh, ja, een 90s party, dus 90s uh, muziek. Uh, jullie hebben in Alkmaar bijvoorbeeld allemaal uh, thema's gedaan. Ja. Uh, hebben jullie in Zandvoort ook een thema? Zandvoort uh, wordt het tropical thema. Dag met het strand en uh, ja, net na de zomer. Iedereen vindt het nog wel leuk om het nog een beetje die zomerse gedachten vast te houden. Het weer ja. helpt vandaag wel mee, maar afgelopen weken was het natuurlijk drama. Dus ik hoop een beetje die sfeer weer terug te kunnen brengen in de club. En ja. het is een mooie club, dus ik denk wel dat dat moet uh, gaan lukken. Ja. En de avond zelf, hoe gaat het eruit zien? Uh, je komt binnen, krijgt een mooie slinger uh, van een van de promo girls. Uh, je kan lekker uh, een drankje pakken. We beginnen de avond altijd een beetje rustig, een beetje inkomen. Ja. Iedereen kan lekker zijn drankje pakken. Uh, gaat lekker drinken, lekker een beetje feesten. En dan uh, gaat eerst Nidalysis draaien. En nou, die brengt mooi wat latte sfeer erin. Dan, daarna gaat er een andere DJ draaien, Brad Tip. Daarna ik zelf als Sweetle Freak. Oké. Okay. En dan, Je draait uh, al lang of niet? Ja, ik draai al drie, vier jaar. Oké, okay, wel oh, leuk. En uh, ja, allerlei stijlen en zo. Maar die dat is gewoon top. Dat ja, gewoon is super. echt top, ja. ja. En uh, wat voor stijl is het echt van die, uh, van die classics zoals uh, Show Me Love en zo? Ja. ja. Um, van dance, hakken, hip hop, rock oh, okay. en van allemaal alles ook. Oh, oh alles. gek hoor. Ja. Dus voor iedereen is wat wil's. Dat okay. is ook wel een mooi van het concept. Nou, leuk. Yeah. Nou ja, het is dus uh, 24 september. Kaarten zijn te koop bij Bruna, Grote kroch natuurlijk. Um, verder uh, wil je nog iets erover vertellen of uh, heb, je, heb ik nog iets gevra nog niet gevraagd wat je ook nog wat wil vertellen? Nou ja, ik, ik zou zeggen kijk op de site en uh, kijk hoe de vorige feest waren. Er staan filmpjes op en promo dingen ja. zo. Uh, ja. Exclusive90s.nl. Okay. En het is gewoon met uh, 90 geschreven, een 9-0. Ja, en dan een S erachter. En een S erachter. Ja. Okay. Je organiseert dit uh, namens Walters uh, Production. Ja. Um, ga, doe je meer evenementen dan alleen dit? Of? Uh, dit is mijn eerste evenement. Ik ben nu uh, bezig met een uh, house evenement ook. Dat is weer wat anders dan, uh, dan 90s. Maar uh, ja, dat is ook gewoon gaaf. En dat, uh, veel vraag naar ook. Dus ja. daar zijn we, dat is het volgende project. Maar daar zijn we nog niet uh, helemaal uh, mee klaar nog. Nou, in ieder geval bedankt voor, uh, om naar de studio te komen. Ja, jullie bedankt dat ik hier mocht zijn. Nog eventjes voor het laatste de website waar mensen de kaarten natuurlijk uh, kunnen kopen. www.exclusive90s.nl. Dankjewel. En uh, wilt u uh, erbij zijn en een kaart, twee kaartjes winnen? Dat kan hè. Ga dan even naar www.zfmzandvoort.nl. Daar kan u naar ons toe mailen. Of even bellen naar 023 573 1969. Oké, okay, helemaal duidelijk. Dankjewel hè. Ja, jullie ook bedankt. En ik heb er ontzettend zin in. Het lijkt me een hartstikke leuk feest. Dit is Keen en Benton Break hier bij Entertainment View op ZFM Zandvoort.